...met het NOS Journaal. In de oude stad van Jeruzalem is de jaarlijkse vlaggenparade gehouden. Duizenden nationalistische Israëliërs trokken door de stad... ...om de verovering te vieren van het oostelijk deel van de stad... ...in de Zesdaagse Oorlog in 1967. Sommigen riepen dood aan de Arabieren... ...terwijl ze door de straten van de oude stad liepen... ...zwaaiend met Israëlische vlaggen. De mars die dwars door de Arabische wijk liep is in Palestijnse ogen een provocatie en viel samen met oplopende spanningen tussen Israëliërs en Palestijnen. Deelnemers aan de mars gooiden volgens Palestijnse media stenen naar woningen van Palestijnen. En niet alleen in Jeruzalem waren ongeregeldheden. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn in totaal 140 mensen gewond geraakt, meldt Al Jazeera op basis van hulporganisatie Rode Halve Maan. De Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill hebben in Uvalde in Texas een Rooms-Katholieke mis bijgewoond voor de slachtoffers van deze week. Dinsdag schoot een man van 18, 19 schoolkinderen en twee leraren dood. Biden en zijn vrouw brengen een bezoek aan de plaats om troost te brengen. Later vandaag gaan ze ook in gesprek met nabestaanden en andere betrokkenen. Die gesprekken staan onder druk door de kritiek dat agenten die op de 911 oproep reageerden te laat ingrepen. Het duurde meer dan een uur voordat de politie de schitter uitschakelde. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft juist vandaag bekendgemaakt dat het een onderzoek begint naar het optreden van de politie. En de Franse autoriteiten hebben besloten de orka te laten inslapen... die al dagenlang heen en weer zwendt bij de monding van de Franse Seine. Vandaag werd bekend dat het dier leidt aan een vergevorderde schimmelinfectie... die veel pijn veroorzaakt en waarmee je andere zeezoogdieren kan besmetten. Het weer in het zuiden nog buien, maar geleidelijk op de meeste plaatsen droog. Vannacht tussen de 4 en 9 graden. Morgen is er vaker zon. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een ongeluk op de A10, de Ring Oost bij Zeeburg, staat er vanaf Amsterdam over Amstel een file van 4 kilometer. Vertraging is daar 20 minuten. Er zijn ook twee rijstroken dicht bij Zeeburg. Verder ook file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Daardoor tussen Muiden en Watergasmeer nu ook 10 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Zfm. Let nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1492. We gaan weer verder zo met Mariam en Awake, haar laatste album. Maar eerst Angels of the Sea van Susanna Thomas en Goomer Edwin Evans. Mm -hmm. En haar album Awake in deze Pixel Radio Show. En dit um, vorige uur had Mariam het over uh, het werkboek, wat bij het album hoort. Wat dat betreft, uh, Mariam, heb je er heel veel werk van gemaakt? <lacht> letterlijk. <het>, ja, letterlijk. <lacht> het is niet alleen maar een, uh, een cd'tje in een hoesje, uh, maar een werkboek. Kaarten heb je erbij gedaan. Ja. Wa waarom uh, het zo uitgebreid? Nou, te, ik dacht eigenlijk van nou, ik wil graag de teksten wel opschrijven en ook de betekenis daarbij. Dus daar was ik mee begonnen. En toen voelde ik al uh, een klopje op mijn schouder dat uh, de gidsen daar ook weer wat uh, aan toe te voegen hadden. Dus een groot deel van het werkboek is eigenlijk ook ingegeven door de gidsen. Omdat uh, het broederschap en zusterschap van licht en liefde... Die we kunnen niet onze vrije wil uh, uh, over, ja, hoe noem je dat, over rule. Dus het is heel belangrijk dat wij, als wij uh, ja, geholpen willen worden vanuit die lichtwereld, dat we ze ook toestemming geven. Um, dat ze met ons mogen werken. Dus het werkboek is eigenlijk gericht op, van, nou, hoe doe je dat dan, die toestemming geven? En hoe, uh, als je gaat bellen met, uh, met boven, uh, zorg dan ook dat je de juiste personen aan de telefoon krijgt. Hmm. En um, een stukje verdieping van de muziek. Van stel dat ik niet alleen wil luisteren naar deze liedjes... maar het echt wil gebruiken om stappen te zetten op mijn ontwakings, uh, ja, pad van, tot ontwaking. Dan kan dat met de oefeningen. En de oefeningen die zijn uh, voor het grootste gedeelte ook ingegeven. Ja, ja. En het is, het is zelfs zo uitgebreid, het werkboek, dat mensen nog hun eigen notities kunnen maken. Ja, ja dat, vind ik, dat, vond ik, dat viel mij op. Dat vind ik <laughs> mooi. Dat er, dat, je, je geeft de lezer ruimte ook in het boek. Ja. Is, uh, ja. Ja. En de kaarten, want dat is uh, natuurlijk ook. Uh, ik zit even om me heen te kijken. Ja, hier heb ik ze. Uh, waar, waarom die kaarten apart? Uh... Ja, dat, ik had zoiets van: stel dat je. Um... ...iets wil geven aan een vriend of een vriendin... ...iets van een mooie boodschap... Optimering, ...dan kan ja. je een stukje van uh, de tekst... Uh, ...ja, alle, alle kaarten hebben een deel van de tekst... ...en uh, dan kan je een mooie boodschap... ...voor iemand uh, opschrijven. Ja. Oh ja, op die of, uh, of op je altaartje leggen. Iets waar je jezelf aan wil, wil blijven herinneren. Ja, in, oh ja, ik zit even om te kijken. Mijn altaar hier in de studio is dit altaar met beelden verzameld uh, in mijn leven. Dus daar zou het ja. wel een mooie plek kunnen krijgen. Ja, je brengt me weer op een idee. Dankjewel. We gaan naar uh, Trek. Eens even kijken. Um, uh, 6 natuurlijk: Mother Earth. Daar, en ja. daar zit wel een aardig verhaal achter. Hè? Mother Earth is ook een wat ouder lied... Uh, waarvan ik heb besloten om dat opnieuw uh, op, een, op het album te zetten. Dus uh, hij staat ook op het uh, live album. En de reden waarom ik hem erbij wilde hebben... is omdat we eigenlijk de aarde niet... de aarde kan niet ontbreken op dat ontwakingsproces... of dat, dat pad nee. wat we lopen. En we, we zullen ook ervaren dat we eigenlijk... op verschillende manieren heel diep verbonden zijn met de aarde. En dat je je energie ook heel erg... Kunt verbinden met de aarde, en um, ja, als je dat doet, dan kom je misschien wel bij um, informatie uit vorige levens. Um, uh, ik heb zelf veel met de Akasha reizen gedaan, waar Wat je zijn echt uh, ja, Akasha is eigenlijk een, een, een veld waar allemaal informatie ligt opgeslagen, en um, daar kun je contact mee maken. En op het moment dat je echt die verbinding maakt met de aarde, dan kun je ook inzicht krijgen in die dingen... die belangrijk zijn voor jou in dit leven. Dingen waar je mee hebt geworsteld in vorige levens... Hm. die je nu anders wil doen. Um, maar je kunt ook... op het moment dat je gevoeliger wordt... en meer en meer in afstemming raakt... dan ga je de aarde ook heel anders beleven. Je kunt dieren meer gaan voelen, bijvoorbeeld. Hm. Um, je kunt natuurwezens gaan waarnemen... Um, je kunt gaan voelen dat eigenlijk alles met alles verbonden is. Natuurwezens, wat zijn dat? <laughs> nou. Aardmannen. Dat, dat, dat, dat, um, uh, dat schiet me dan te binnen. Aardmannen. Ja, ja. <laughs> nou ja, ik ja. kan natuurlijk alleen maar omschrijven hoe ik het ervaar. Ja. En op het moment dat ik verbinding maak met de aarde. dan kom ik erachter dat wij niet de enige levende wezens zijn op deze planeet. En um, je hebt wezens in een meer subtiele vorm. En uh, dat je kunt ze waarnemen als ballen lichtballen of kleurtjes, maar je kunt ze ook waarnemen meer in een, in een vorm. Dus um, zoals ik het zie, hebben we vele verschillende lagen van bewustzijn. En als ik een engel zie, dan zie ik ook een vorm, maar dan is die vorm uh, bijna doorzichtig. Hmm. En op het moment dat ik een natuurwezen waarneem, dan is dat ook veel subtieler dan, uh, dan het menselijk lichaam. En ja, daar ga je meer voor openstaan op het moment dat je uh, ja, verder komt in je ontwakingsproces. Ja, we gaan luisteren naar Mother Earth. naar het hele mooie lied Mother Earth van Mariam. Van het album Awake. Um, Mariam, geef je eigenlijk ook concerten? Jazeker. Dat doe ik uh, samen met Frans de Visser. Hij begeleidt mij muzikaal en uh, zingt ook mee. En wij hebben uh, als eerst volgende concert... in de Maria Magdalena-kerk in Goes. Wanneer uh, is dat? Dat is op 18 juni. Ja. Oh ja, hier heb ik een flyer. 18 juni van oh. drie uur tot vijf uur middags. Ja. Twee uur zelfs. Twee uur. Achter elkaar. Ja, er zal wel even een korte, korte pauze in zitten. Maar meestal, mensen moeten natuurlijk even binnenkomen, even gaan zitten. Ja, ja. Meestal duurt het zo'n anderhalf uur. Ja, ja. En um, we, we zingen voor mensen. Maar hier en daar zullen we mensen ook uitnodigen om mee te zingen. Niet helemaal in het midden van het land, hè, Goes? Nee, nee. Frans woont in Goes. Over oh, daar. Ja. ja. En, uh, ik woon in Putten, en, uh, maar we, we treden op verschillende plekken op. Op dit moment zijn we nog bezig om die agenda te vullen... Um, deze zomer gaan we ook naar Glastonbury. We zijn uh, uh, in het programma opgenomen van de Glastonbury Goddess Conference. Waar is dat? Dat is in Engeland. Oké. Okay. En uh, Glastonbury is een, uh, al, al eeuwenlang een bedevaatsoord en een krachtplek mm. waar mensen naartoe gaan om uh, bepaalde energieën te ervaren. En um, de Glastonbury Goddess Conference is een uh, internationaal festival eigenlijk... voor mensen die meer met natuurreligie bezig zijn. Um, uh, ja, Ja, Gaat dat op uitnodiging of moet je je aanmelden dan als artiest? Uh, nou, ik heb daar uh, in het verleden al twee keer eerder gespeeld. Okay. En zodoende oh. ben ik opnieuw bij, uh, bij ze terechtgekomen. Ja. Want zo'n concertagenda, maak je die zelf of gaat dat ook via op basis van uitnodigingen? Mm, beide. Ja, ja. ja. Oké, okay. want, want dat ja. Het lijkt me altijd voor een artiest behoorlijk druk. Of, of er komt zoveel bij kijken om uh, zelf een concert te gaan organiseren. Plus de financiële ja. risico's. Ja. ja, die financiële risico's die dragen we zelf. Ja, ja. Dus we hebben eigenlijk besloten om zoveel mogelijk vanuit eigen kracht te gaan werken. En uh, ja, dat, dat heeft ook wat risico's. Uh, met, draagt dat met zich mee. Uh, aan de andere kant, um, ja, probeer ik me ook zoveel mogelijk uh, af te stemmen daarin en um, gewoon de volgende stap te nemen. Ja, oké. Okay. We gaan naar het volgende lied en met een hele bijzondere titels. Uh, um... <laughs> ja. Oh, oh. Ja, ja, maar... oh, oh. Oké. Okay. Ja, de O die staat symbool voor de cirkel. Okay. En het is een, een lied wat eigenlijk voortkwam uit een meditatie. En een ervaring van wat, wat er dan gebeurt in meditatie. En dat was dat ik werd opgetild in eenheid. En waarin je eigenlijk voelt dat alles met alles verbonden is. En in ons dagelijks leven kunnen we nog wel eens uh, ja, bepaalde emoties hebben. Oordelen. Maar op het moment dat je in die eenheid wordt opgetild. Dan voel je eigenlijk ook dat iedereen geliefd is. Ook... Als je iemand misschien niet mag. Mm. En uh, dat bewustzijn, dat kunnen we meenemen naar het dagelijks leven. Zodat we meer ook in harmonie kunnen zijn uh, hier. Oh. Achter elkaar. Uh, um, van dat album natuurlijk, Awake van Mariam, uh, Maar Krijg je eigenlijk. Uh, hoe waren je recensies op uh, dit, uh, dit album? Ja, die waren eigenlijk wel uh, heel positief. En dat, ik had wel gedacht van. Nou, mensen zullen het mooi vinden of niet mooi, weet je. Iedereen heeft zijn eigen mening. Maar ik had niet verwacht uh, dat ik deze recensies zou krijgen. Oh. Ja. Wat, leg eens uit. Nou, um, een groot deel van de mensen ervaart dat de muziek zelf iets doet. En dat ze daarin voelen dat ze bijvoorbeeld rustiger worden. Dat ze makkelijker bij hun eigen ziel komen. Dus dat het makkelijker is om ook verbinding te maken met hun eigen gidsen. Hun eigen ziel. Um, ze gebruiken vind het soms fijn om het tijdens meditatie te gebruiken. Ook om die reden. Hm. Um, ja, en dat, dat is eigenlijk... Uh, een groot deel van de reacties die ik heb gekregen zijn vergelijkbaar. Mensen moeten vaak ook huilen bij bepaalde liedjes. En dat is ook, ja, zoals ik het dan ervaar... een soort reiniging of loslaten ja. van uh, emotie. Dan, dan, dat slaat bijna aan op de mijn volgende vraag, wat is eigenlijk een open deur, wat ik ja. dan uh, intrappen, zoals dat heet, uh, geloof je in de helende werking van muziek? Ja, standaardvraag van mij hoor, bij, bij iedereen. Ja. Maar goed, nee, dat is, dat is uh, niet eens een geloven. Hoe ik het ervaar, is dat alles is trilling, alles is muziek eigenlijk, maar dan in een in een lagere uh, trilling. Ja, um, dus ik denk dat het van alle tijden is dat we muziek hebben gebruikt, klank hebben gebruikt in het hele scheppingsproces. Of ik denk dat je um, ja ook dat zou kunnen horen misschien wel uh, dat de materie ook een bepaalde uh, klank geeft. Er zijn in ieder geval meetinstrumenten die dat kunnen meten. Ja. En hoe het mij wordt uitgelegd is dat op het moment dat we klanken gaan maken zonder woorden... is dat eigenlijk als een directe verbinding naar de ziel. En door dat te gaan doen, toning, ook in je meditaties... kun je dingen uh, ja, aan het licht brengen, blokkades aan het licht brengen die jouw verbinding met je eigen ziel... misschien uh, overschaduwen of in de weg staan. Ja, En daar zit de helende werking in. Absoluut. Ja, ja. Ja. Oké, okay, dan gauw door naar het... Uh, nou, gauw hebben we alle tijd, zeg. <laughs> ja. Dan zie ik mezelf weer op te jagen. Uh, nou, lied 8, Heart. Ja, Heart uh, kwam eigenlijk voort uit een gevoel... wat ik al mijn hele leven heb. Het gevoel van... Er gaat iets gebeuren, of uh, er de, de, de komt iets, of uh, ja, zo van ik zit ergens op te wachten. Ja. En uh, in dat proces waarin ik wakker werd gemaakt uh, door mijn gidsen, zeiden ze ook tegen mij: uh, We maken je wakker met een reden. En uh, die reden is dat. Uh, uh, ja dat er een belangrijke tijd is aangebroken... In, uh, in, ja, voor de mensheid, voor de aarde. Waarin uh, alle zeilen bij mogen. Weet je? We mm. mogen echt met z'n allen uh, dat licht hoog houden. Om ons door deze uitdagende tijd heen te navigeren. En hart spreekt daar eigenlijk over... om ja, terug te keren naar het hart. Naar het hart. En um, ja... Ook het begint met een new dawn is here. En heel veel mensen hebben dat gevoeld van ja, ik voel dit al mijn hele leven, maar wanneer komt het nou? Ja, ja, en ja. ik denk dat nu is het moment. A new dawn is here. We thought it would never come. But the promise was kept through time. time is Even aan wennen aan de, om te spreken van liederen in plaats van tracks, want uh, is, ja, nieuw Age muziek is eigenlijk altijd uh, of heel veel instrumentale muziek. Maar Marianne, die, jij, jij maakt uh, liederen, uh, schaar je jezelf wel onder de nieuw Age muziekartiesten? Um, nou, van origine, als het een beetje een naam moet hebben, dan ben ik singer songwriter ja. Um, dan hoor je eigenlijk in het programma van mijn collega Jaap Koper terecht. Maar goed, <laughs> het zij zo. <laughs> um, ik, het is wel zo dat ook mensen die niks hebben met spiritualiteit... kunnen genieten van deze muziek. En dat aangenaam vinden. Um, maar ik heb wel sterk het gevoel dat een onderdeel van mijn taak is... om ook uit te leggen waar het over gaat. En um, uh, ja, dan kom je toch wel bij een bepaald publiek... Uh, of ja, bij een soort... Uh, genre terecht. Ja. En in Nederland. Uh, hoe ervaar jij de, het in Nederland? Want uh, nieuwheidsmuziek uh, internationaal. Is, met name in Amerika. Is... Uh, zeg maar goed geaccepteerd. Is Het is mm -hmm. een grote industrie tussen aanhalingstekens. Ja. Uh, maar in Nederland, gelukkig zing jij ook in het Engels. Hè? Dus dat, uh, ja, ik richt dat... me eigenlijk ook uh, behoorlijk op het internationale. En ja. um, je ziet ook dat, dat mensen eigenlijk over de hele wereld... Uh, wel aangetrokken worden tot mijn muziek. Of, of dat uh, uh, mijn verkopen zijn bijvoorbeeld wereldwijd... Hmm. En uh, in die zin... Uh, ik vind het heel fijn om het te verbinden met Nederland... en om ook met Nederlandse mensen te werken. Vooral met Circle of Song. Om uh, ja, uh, steeds weer opnieuw op een andere plek... een, een veld van harmonie te creëren. Moet je even uitleggen de, de Circle of Song? Oh ja, Circle, circle of, of song. song. Sorry, daar hadden we het net al heel even ja, over. Ja, uh, circle of Song zijn eigenlijk... Um, uh, bijeenkomsten waarbij we ook wat liedjes optreden... maar waar het voornamelijk gaat om het vormen van een gelijkwaardige cirkel... waarin iedereen zijn of haar stem ook mag laten horen. En waarbij we eigenlijk, wat ik net heb besproken... Uh, vanuit die, het maken van klank, maken we verbinding met de ziel... En omdat iedereen eigenlijk op die manier een geluid vanuit de ziel voortbrengt, creëren we dan een heel mooi harmonieus veld. En dat eigenlijk iedereen voelt dat ook wel. Um, voor sommige mensen is het emotioneel, ook een soort thuiskomen, een uh, stukje verbroedering, verzustering. Maar is dat niet heel eng voor veel mensen om um, een geluid te maken? Of ja, dat is, veel mensen vinden dat heel moeilijk. Ja. En uh, zelfs ik heb dat heel moeilijk gevonden. En sterker nog, ik heb uh, een aantal jaren ook met verschillende mensen gewerkt... om mijn stem energetisch vrij te kunnen maken. Omdat ik uh, mijn eigen ontwakingsproces... na dat gebed <laughs> begon het eigenlijk met allerlei visioenen... die ik kreeg over vervolgingen. En we hebben een geschiedenis waarin uh, ja, heel veel mensen... eigenlijk niet hun stem mochten laten horen. Ja. Dat zien we uh, vandaag ook nog steeds uh, in de wereld. Maar het is echt wel de tijd dat mensen uh, ja, vanuit hun ziel... Hun stem gaan gebruiken. Maar hmm. tijdens zo'n cirkel of song, dan, hoe moet ik me dat voorstellen? Begin ja. je te zingen of is het zeg maar een toon die een soort. We beginnen durche. altijd eerst met een meditatie, ja. met um, een gebed en uh, afstemming. En uh, ik begeleid het dan en samen met Frans, hij, hij ondersteunt muzikaal. Maar de gidsen die doen natuurlijk ook heel veel werk. En daar ook daar is weer dat stukje uh, toestemming belangrijk. Dus we geven de gidsen toestemming om ook met ons te werken als groep. En, uh, omdat veel van het werk wat we te doen hebben is collectief werk... En niet alleen het individuele, maar ook een stukje vergeving. Het stukje uh, elkaar gunnen om in de cirkel te zitten op een gelijkwaardige plek. Uh, niet meer vergelijken, niet meer beter willen zijn dan een ander. Hmm. En uh, we hebben allemaal patronen in ons door de eeuwen heen opgebouwd... waarin we dat meedragen. Dus uh, collectief kunnen we nog heel veel in het licht brengen. En dat is wat we doen met de Circle of Song. Oké, okay. nou dan is het weer tijd voor een lied, Golden. Ja, ja. ja dit Golden uh, is ook uh, gegeven. Het is een lied wat ook door mij heen is gekomen. En het was eigenlijk um, in, uh, in de, de lockdown tijd zeg maar, had ik gesprekken met uh, een vrouw... en zij had, ging door moeilijke dingen heen. En eigenlijk kwam dit lied voor haar... Maar met de bedoeling voor iedereen die het wel eens moeilijk heeft. Het is eigenlijk een lied om jezelf te herinneren aan, die, aan dat licht wat in jou leeft. Ook als je het moeilijk hebt. Ook als je met je, je snuffert op de grond ligt om het zomaar te zeggen. Um, uh, ja, om jezelf te herinneren aan uh, wie je werkelijk bent. There is a flame in your heart. Het album Wake van Mariam. Um, Mariam, in het boekje wat er bij, de, bij je album zit... zit een uitgebreid dankwoord aan tal van mensen. Ja. Uh, dat, dat viel me gewoon op, omdat het, uh, ja, het... vaak zit er wel een dankwoord bij, bij uh, maar zo uitgebreid... Uh, Had je het nog niet gezien. Nee, je hebt het niet gezien. Uh. Zie je dan het, uh, kom, het tot stand komen van dit album... ook, ook echt als een teamwork... Ja, absoluut. Ik heb uh, een paar hele lieve, goede vrienden om me heen die me ook helpen uh, en ook een klankwoord zijn. Uh, een aantal daarvan zijn ook aangesloten nu letterlijk bij het team mm. en uh, helpen mij met bijvoorbeeld PR, maar ook uh, de, de, ja, de tour die we nu aan het voorbereiden zijn voor uh, Engeland. Um, ik kan het niet allemaal alleen, nee. uh, emotioneel gezien niet. Want het is gewoon: uh, uh, ja, er zijn zoveel verschillende dingen tegelijk die moeten gebeuren. En praktisch gezien, dus ook niet. Um, ja, ik heb wel, ik doe wel veel zelf. Um, maar alleen al het gevoel dat er mensen zijn die meehelpen en die me steunen... dat uh, uh, ja, doet al heel veel. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dan, uh, dat geeft ook vertrouwen, denk ik. want Dat je ja. het niet alleen alleen, maar alleen hoeft te doen. Ja, het geeft absoluut vertrouwen... En um, ik vind het eigenlijk ook heel belangrijk om te erkennen dat we dingen samen doen. Hmm. En uh, om niet, uh, ja, daarom is het dankwoord denk ik ook zo uitgebreid. Om niet alle eer op te strijken als er uh, gewoon <laughs> ja, heel veel mensen ja. mij uh, daarin gesteund hebben. Zoals mijn moeder bijvoorbeeld. Die heeft mij gedurende dat hele proces gesteund. Hmm. En um, uh, ja, Erik van der Brink natuurlijk, die uh, uh, ja, vijf jaar met mij geduldig heeft meegelopen en um, ja, nu Frans, die, uh, ja. met wie ik graag muziek maak. Um, ja, dus goede vrienden. Ja. Uh, hoe, hoe zie je je eigen muzikale toekomst? Want <laughs> kunnen we na dit album straks... of misschien ben je al bezig met een volgend album? Ik vis altijd naar nieuwtjes Ja, uh, er gaat zeker nog een volgend album komen. Mm. Maar ik denk dat... Ja, hoe de energie nu voelt... is dat dit eerst nog meer naar buiten gaat komen. Dus dat eerst nog even wat meer optredens... en, uh, uh, en dan zo langzaamaan aan, uh, weer naar een nieuw optreden. Ja, ja nou, ja, nieuw album. Sorry. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Je, je bent al uh, aan het schrijven en aan, uh, aan het opnemen, misschien. Al? Ik ben wel al aan het schrijven, maar ja. nog niet aan het opnemen. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Dat is een taak voor Erik om daar straks arrangementen bij te bedenken. Ja, ja. Hou je eigenlijk je arrangementen uh, klein of, of, of uh, wil je misschien uitbreiden qua arrangementen in de toekomst zoals je het nu gedaan hebt? Nou ik vind het nu al vrij uitgebreid. Dus um, als je ons live hoort dan zijn we echt wel akoestisch. Ja. Um, met een paar ondersteunende instrumenten. Maar het album is echt wel uh, in die zin een, een kunstwerkje van, uh, van instrumenten. En uh, Erik heeft daar een, ja, heel uh, veel aan bijgedragen. Samen hebben we ook uh, echt uh, ja, gewerkt aan um, um, ja, de, de vorming daarvan. Um, dus, ja. Ja. We gaan naar het laatste lied. We are one. Ja, dat is één van mijn favorieten. En met name vanwege de energie die het in zich draagt... Hm. Ik kreeg dit lied samen met uh, Victory in, dezelfde, uh, in hetzelfde weekend. En ik had een retreat voor mezelf. Ik had boeken mee, ik had mijn gitaar mee. Ik wist eigenlijk nog van niks. Ik was gewoon... Uh, dat was niet zo lang na dat uh, gebed wat ik deed. En uh, ik kreeg toen twee liedjes. En Victory was voor het persoonlijke transformatieproces. En We Are One. Dat staat symbool voor hoe de wereld eruit ziet... wanneer we allemaal door dat persoonlijke proces zijn heen gegaan. En terwijl ik dat lied ontving... kreeg ik daar ook een visioen bij. En het visioen was dat... Uh, ik zag de wereld... en ik zag oorlog. Ik zag strijd. En ik zag uh, rookpluimen van de aarde omhoog komen. En ik zag mensen die aan het vechten waren... en opeens wakker werden daaruit. En, en zo zich omdraaiden van... wat zijn we eigenlijk aan het doen? En die begonnen naar een plek te lopen... En daar vanuit alle hoeken van de aarde, waar op verschillende plekken ook oorlog was, begonnen ze naar elkaar toe te lopen. En om een één grote cirkel te vormen met elkaar. En wat de, mijn gidsen daarover zeggen, is om dit visioen hoog te houden. En om het vertrouwen te blijven houden dat wij als mensheid in staat zijn om dit visioen waar te maken. naar de laatste track, het laatste lied van het album Awake van Mariam. En uh, ja, Mariam, we moeten afsluiten. Tot slot nog uh, één vraag. Uh, kunnen de mensen je terugvinden op social media, zoals dat tegenwoordig heet? Ja. Ja, ze kunnen um, uh, eerst even naar mijn persoonlijke Facebookpagina gaan. Dat is Eva Merriam van Nieuwburg. Uh, je kunt via die pagina ook mijn um, uh, Facebookpagina Merriam Agency vinden. Mijn website is www.merriamagency.com. En uh, ik ben ook te vinden op Spotify, op YouTube... Um, met, met de single Willing to Change. Willing to Change, oké. Okay. Ja. Is er een wil om te veranderen? Bij mij absoluut, altijd. Ja. En wat merk je om je heen? Wat ik merk om me heen? Nou, eigenlijk dat er heel veel mensen zijn die dat willen. Hmm. En ook mensen die misschien niet zozeer met spiritualiteit bezig zijn... of die dit niet waarnemen zoals ik dat waarneem. Um, en ik begin steeds meer eenheid waar te nemen, ook in, in dat stukje. Um, om niet het onderscheid te maken van, uh, oh jij, jij gelooft niet of jij bent uh, niet spiritueel. Ja. Maar als je kijkt naar de handelingen van mensen, um, zijn er eigenlijk heel veel mensen die wel kiezen voor de medemenselijkheid. Voor een humanitaire uh, levenshouding. Um, ja... En dat vind ik eigenlijk heel spiritueel. Dat vind ik vooruitgang. Dus ik denk dat we voorbij uh, de verschillen moeten gaan kijken. En uh, dat we de handen in één mogen slaan met mensen vanuit allerlei levens, overtuigingen. Um, ja, willen wij tot eenheid komen, dan moeten we voorbij onze verschillen gaan kijken. Ja, dat denk ik ook. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Geluisterd naar Frans Amati met uh, Angels of Peace, tenminste een track daarvan. Heavenly Urge. Uh, we gaan nog even door met uh, Frans, want um, we hebben nog wat tijd over. Angels of Light, daarmee gaan we afsluiten. Dat album en een lange track, of gedeelte daarvan, Peaceful Highlands. Ik dank je hartelijk voor het luisteren naar... Dit programma Peaceful Radio Show 1492. En graag tot een volgende keer. Dag.